Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Bezuinigingen op sociale werkplaatsen van de baan. kpn hacker komt vrij, maar krijgt internetverbod. En stunt van volleybalsters op Olympisch kwalificatietoernooi. De bezuinigingen op sociale werkplaatsen gaan volgend jaar niet door. Het kabinet wilde volgend jaar 100 miljoen euro op de werkplaatsen besparen...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 Bij een overval op een slijterij in Dordrecht is een van de twee daders geraakt door een politiekogel. De man is aangehouden en naar het ziekenhuis vervoerd. Na de overval vluchtte hij een tuin in waar hij zich een tijdje schuil hield. Een arrestatieteam van de politie kon hem daar aanhouden. Een verslaggever van RTV Rijnmond was in de buurt bezig met een interview... en hij hoorde dat er zeker tien schoten werden gelost. De tweede verdachte wist te ontsnappen en is nog op de vlucht.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 Het Hongaarse parlement heeft Janos Adar gekozen tot president. Hij volgt Paul Smit op, die vorige maand aftrad na een plagiaatschandaal. Daar bleek zijn proefschrift over de geschiedenis van de Olympische Spelen voor een groot deel te hebben overgeschreven. Adar is voorzitter van het Hongaarse parlement geweest. Hij is gekozen voor een termijn van vijf jaar en meteen na de stemming als president beëdigd. Klanten van Vodafone maken volop gebruik van de mogelijkheid om gratis te bellen en te sms'en. Kan tot en met zaterdag als goedmakertje voor de storing bij het telecombedrijf van een maand geleden. Via het gewone mobiele netwerk is volgens Vodafone nu al bijna drie keer zoveel gebeld als normaal tijdens een vakantieperiode. Vanwege de drukte kunnen Vodafone-bellers soms moeite hebben om iemand te bereiken. Vodafone verwacht rond deze tijd een piek in het bellersaantal. Er zijn 50 extra personeelsleden ingezet om het telefoonverkeer in goede banen te leiden.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 Op de wegen rond de andere grote steden valt het tot nu toe mee. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Maars en Nieuwegein drie kilometer file. De A15 Europoort Rotterdam staat tussen Brielen en Knoop het Vaanplein bij elkaar zeven kilometer. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Knoop het Ketelplein en Rotterdam Centrum zeven kilometer.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 van de Westerlaken. heel goedemiddag, het is zes minuten over vijf. Vanavond een belangrijk moment voor de Franse presidentskandidaten... Nicolas Sarkozy en François Hollande. Want dan is het eerste en enige debat tussen de twee kandidaten. En na jarenlange protesten mag er gas opgeslagen worden... onder de grond bij Alkmaar. En we praten met de directeur van het bedrijf dat, die dat gaat doen... en dat is Tarak. En we blikken vooruit op het voetbal vanavond... Op, uh, landskampioenschap van Ajax. Dat tot half zeven vanavond. Maar we beginnen met een doorbraak in het onderzoek naar de overval... op een Haagse juwelier. De politie heeft een van de twee verdachten aangehouden... van de roofoverval op juwelier Ruud Straatman. In Den Haag zijn veel mensen opgelucht. Heel goed, heel goed. En, en, en ik vind, ja, ze, ze moeten gewoon een zwaarder straffen. Dit is, het is allemaal toch te simpel... Als je goed uh, je gevangenisstraf uitzit, dan krijg je een derde krijg je alweer terug van dat je eruit mag. Ik vind dit vreselijk gewoon, ja. En uh, ja, wij hopen dat uh, de tweede nog uh, gepakt zou worden vandaag of uh, de komende dagen. En we gaan naar Wim Hoonhout van de politie Haaglanden. Goedemiddag. Ja, hele goedemiddag. Heeft u al uh, enig spoor van de tweede verdachte? Nou ja, we zijn uh, van de week met een lege bladzijde in het hoofdstuk begonnen. en Aan het eind van de, van, van de dagen was de bladzijde gevuld en hadden wij succes in de aanhouding. Ja, wij tekenen voor zo'nzelfde scenario de komende dagen. En kan uh, de verdachte die u wel heeft aangehouden, uh, u daarmee helpen? Nou ja, dat mag nog maar de vraag. Hè. We hebben nog niet met hem gesproken. Hij is nog steeds in conclave met zijn advocaat. Daar geven we ook alle en ruimte voor om dat uh, proces te laten plaatsvinden. En de komende dagen zullen wij nadrukkelijk met hem in gesprek gaan. ik ja, kunt ze voorstellen dat een van de vragen is, waar is uw uh, vriend? Ja, en u heeft dus nog niet met hem kunnen praten. Heeft dus nog geen enkele verklaring afgelegd? Nee, het advocaat gaat voor. En dat is ook uh, belangrijk. Ook dat moet gewoon plaatsvinden. Daar moeten we ook professioneel uh, naar blijven kijken. En dat mm. doen we ook uiteraard. ondertussen zijn we ook bezig met het voorbereiden van het, uh, het verhoor. En anderzijds gaat het rechercheonderzoek natuurlijk onverminderd door. Want we willen ook nadrukkelijk die tweede verdachte binnenhalen. Ja, hoe, hoe bent u nou de eerste verdachte op het spoor gekomen? Ja, enerzijds door zeg maar, de opbrengst vanuit het extra media-offensief van gistermiddag... het prijsgeven van de identiteit en de pasfoto's. Daar hebben we veertig tips op gekregen. Er zaten een paar fragmentjes tussen die we konden koppelen aan zeg maar, restinformatie... van het eerdere onderzoek wat we afgelopen dagen hadden volbracht. En die twee elementen bij elkaar gebracht gaf weer een klein puzzelstukje... dat is helemaal uitgelopen. En uiteindelijk leidde dat ons naar de Haagse Schilderswijk... waar hij erbij een parkje in zijn eentje over straat liep. Ja, Vorige week hè, bracht u uh, die foto's en beelden naar buiten, uh, ook op internet terug te zien. Die werden ook massaal bekeken op YouTube. Wat, wat Heeft u dat verbaasd? Nou ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Kijk, de maatschappelijke verontwaardiging was erg groot. En terecht, dat snap ik ook. Um, uh, we hebben dat uh, weten aan te jagen via social media. We hebben ontzettend veel uh, gebruik gemaakt van, uh, van, van Twitter. En ook Facebook uh, berichten geplaatst. En uh, ja. We zagen dat dat een enorme flow kreeg op internet. En daar hebben we wel ons voordeel uit kunnen halen. Ja, en ook het publiceren van de namen uh, dat is toch, gaat toch redelijk ver? Uh, uh, want dat, dat hoor je althans niet zo heel vaak. Uh, is dat nou iets waarvan u denkt, dat moeten we vaker doen? Nou ja, dat is afhankelijk van, van, van, van, van het onderzoek. Dit onderzoek vroeg om deze stap. Enerzijds, er was gevaar voor herhaling. Jongens zijn op de vlucht, hebben geen geld voor andere middelen... En zijn uh, wellicht in staat om in een nood nog zo'n dergelijk ernstig misdrijf te plegen. Kans op vlucht is ook een element wat, uh, wat, wat speelt. Ja, dat betekent dat je dan ook een keuze moet maken. En nou ja, we hebben het langzaam opgebouwd. We hebben het nog aan de familie voorgelegd. Van joh, je krijgt nog een dag de tijd om ons te helpen aan deze twee verdachten. Aan uw kinderen. Help ons uw kinderen vinden. Ja, toen dat ook niks opleverde. Ja, toen hebben we die stap gemaakt. Wim Hoonhout van de politie Haaglanden. Dank voor nu. Ja, de zaak kwam dus in een stroomversnelling door de honderden tips... die binnenkwamen naar het vrijgeven van de videobeelden van de, de overval. Gisteren werden zelfs de foto's dus en de namen van de verdachten bekendgemaakt. Want volgens justitie wogen het belang van de veiligheid niet op... tegen dat van de privacy van de verdachten. Aan de telefoon is Diederik Grijven bij het Openbaar Ministerie. Is hij is verantwoordelijk voor deze zogenoemde opsporingsberichtgeving. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u mag niet zoveel zeggen over deze zaak, maar eh, ik ben wel benieuwd wanneer het Openbaar Ministerie nou besluit om naar buiten te komen... met naam en foto van een verdachte? Nou, dat besluiten we pas nadat we daar heel goed over nagedacht hebben. Natuurlijk. Uh, ja, dat, uiteindelijk uh, besluiten we dat wanneer wij denken... Uh, dat dat uh, echt gaat leiden tot een doorbraak in de zaak... tot aanhouding van de verdachte. Dus we kijken ook naar, uh, naar de effectiviteit... En dat was in deze zaak natuurlijk ook duidelijk... Uh, dat het een hele goede, goede bijdrage leveren kon, gelukkig. Ja, maar dan moet je wel zeker weten dat deze mensen ook daadwerkelijk schuldig zijn. Ja, en daarom uh, moeten we daar eerst altijd goed over nadenken. En uh, wat, wat nieuw is, de afgelopen jaren uh, hebben we, natuurlijk, we hebben steeds vaker goede beelden. Dus er zijn uh, meer digitale camera's... De beelden die we uh, vanuit de opsporing krijgen uh, zijn uh, vaak uh, scherper en de mensen die op ziet zijn uh, veel beter herkenbaar. Dus dat is toch wel een uh, factor die ertoe doet, uh, waardoor we ook uh, vaker met dit soort beelden naar buiten kunnen. U zegt eigenlijk, we weten nu sneller zeker dat we de juiste persoon uh, voor ogen hebben. Nou, Het gaat natuurlijk altijd om verdachten. En ja. uh, daar moet je meer hebben dan goede beelden. Maar wanneer je beelden hebt van een overval die gepleegd wordt en de personen die die overval uitvoeren zijn daarop uh, duidelijk herkenbaar. Uh, dat maakt natuurlijk wel dat je er uh, vrij zeker van bent dat je daar ook de verdachten mee laat zien. Nou, uh, zetten die, komt al die informatie komt op internet te staan. Het filmpje van de DCT-verdachten staat op YouTube. Dat zal voorlopig niet uh, uh, verdwijnen. Uh, hun namen zijn nu ook bekend. Dat blijft tot in lengte van jaren op internet staan. Weegt dat op tegen uh, de opsporing? Ja, en daarom dat we het uiteindelijk ook gedaan hebben. Uh, ook dat is een trend. Uh, wij maken een afweging tussen uh, de privacy inbreuk van laten we de beelden wel of niet zien... geven we de identiteit wel of niet prijs. Mm -hmm. uh, afgezet tegen uh, veiligheid en recht. En uh, er wordt eigenlijk steeds meer gewicht uh, ge gehecht aan uh, veiligheid en recht. Ja. Uh, de verontwaardiging over dit feit was ook groot. En je ziet dat uh, veiligheid en recht steeds vaker aan het lange eind trekt... en bij high-impact zaken, moord, doodslag, uh, zeden vind ik dat een goede zaak. Want dan praat natuurlijk ook over, uh, over slachtoffers. En uh, iedereen wil natuurlijk dat wij deze zaak ja. uiteindelijk oplossen. Maar de rechter bepaalt natuurlijk of iemand schuldig is. En totdat dat, ja. uh, tot dat, dat het, het geval is, is iemand verdachte. En ja. kan er ook zomaar een fout gemaakt zijn. Dat is natuurlijk wel een risico. Ja, uh, maar dat is ons vak om die afwegingen zorgvuldig te maken. Dus wij zetten alle informatie op een rij. Niet alleen de beelden, maar ook andere informatie die we hebben. En... Uh, stellen dan vast of er uh, voldoende aanwijzingen zijn tegen deze personen. Dus, uh, of we ze verdachten kunnen maken. Ja, Hoe wordt zo'n beslissing nou eigenlijk genomen? Wie is nou eigenlijk uiteindelijk verantwoordelijk voor de beslissing om naar buiten te komen met naam en foto? De hoofdofficier uh, is daar verantwoordelijk voor. De hoofdofficier van het uh, regiopakket. Uh, mijn rol daarin is een, uh, een van een soort uh, intermediair. Dus ik... Uh, ik ga uh, kijken naar de zaak. Ik stel soms lastige vragen. Ik uh, kijk ook naar de mediakant. Dus uh, welke kanalen uh, zouden we nou het beste kunnen gebruiken. En uiteindelijk bij dit soort zaken uh, moet er toestemming komen van de voorzitter van het de college van PG's. Dus Zou... dat is een zware ja. procedure. Een zware procedure. En goed, nu is het... Uh, uh, in dit geval is er in elk geval één verdachte aangehouden. Zegt u nu van... Dit is nou echt een, een, inderdaad een goede methode. Moeten we vaker inzetten? Gaat, we, gaat u het vaker doen? Uh, opsporingsberichtgeving uh, is erg effectief. En wordt steeds effectiever. Uh, bij opsporing verzocht zitten we op een oplossingspercentage van rond de 40 pro procent. Dat is toch enorm. En... Uh, wij, wij zijn natuurlijk van het boeven vangen en uh, als wij dit middel op een rechtmatige, goed afgewogen manier in kunnen zetten en we vangen daar uiteindelijk de, de boeven door, uh, dan is dat iets wat we inderdaad uh, vaak in zullen uh, zetten. Diederik Geijven, na ja, een afweging. Diederik Grijven van het uh, Openbaar Ministerie, dank u wel voor uw reactie. Ja. Straks, alle stadswachten in Nederland moeten hetzelfde uniform krijgen... maar dat mag niet op het politieuniform lijken. En uh, eerst verkeersinformatie bij de AWB, zit Edwin Gerritsen. Er staat 100 kilometer file. De meeste files staan bij Rotterdam. Dat heeft ook te maken met de regenbuien die daar overheen zijn getrokken. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Breukelen en Knop het Oude Rijn staat daardoor 5 kilometer file. En daarvoor is ook de linkertunnelbuis afgesloten van de Leidse Rijntunnel... Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is ook een ongeluk gebeurd. Voor de Heijn-Nord-tunnel staat 4 kilometer file, Twee rijstroken zijn daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is 16 minuten over vijf. Ja, vanavond is het erop of eronder voor Nicolas Sarkozy. Om negen uur begint het eerste en enige debat tussen hem en zijn concurrent François Hollande. Het duurt maar liefst twee en een half uur... en president Sarkozy zal proberen om iets van zijn achterstand op de socialist Hollande te verkleinen. Welke lessen kunnen de heren leren uit het verleden? Correspondent Ron Linker zette de Franse presidentiële debatten op een rijtje. Het zijn vaak fysiek en emotionele marathons, die Franse debatten. Ze duren lang en ze zijn daardoor echte verbale krachtmetingen. De eerste werd gehouden in 1974 tussen Valérie Giscard d'Estaing en François Mitterrand. Giscard verloor zijn zelfbeheersing tijdens het de debat toen hij Mitterrand arrogantie verweet. U heeft niet het monopolie op de emoties. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopolie du cœur. Vous J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopolie du cœur. Het monopolie op het hart. Het is een van de uitspraken die Fransen zich ook vandaag de dag nog kunnen herinneren. Ze kijken dan ook massaal naar dit soort debatten. Vanavond worden 20 miljoen kijkers verwacht. Maar terug naar 1974. Hoewel Mitterrand na het debat iets tegen de peilingen. verloor hij van Valérie Giscard d'Estaing. In 1981 zat er een andere Mitterrand, koploper in de peilingen. En toen raakte hij Giscard in het hart. Het is dat in intervalle. Een man van de passiviteit. Na afloop keek Mitterrand tevreden. Ditmaal had hij het debat niet verloren en werd hij president. In 1988 was het aan Chirac om Mitterrand uit de tent te lokken. Hij probeerde het gewiekst. Vanavond, zei hij, zitten we hier niet als president en premier. Dus ik zal u meneer Mitterrand noemen. Net op de dodelijke reactie van Mitterrand. Je ne suis pas, le premier ministre. Et vous pas le président de premier-ministre en u bent niet de president van de Republiek. We zijn... Deze kandidaat. me de meneer Mitterrand. de premier. Alsof hij wilde zeggen: U gaat uw gang maar, meneer de premier. Chirac verloor. Maar ook hier was het debat niet doorslaggevend. In 1995 wist Jospin niet voor een doorbraak te zorgen. En in 2002 was er helemaal geen debat. Chirac weigerde in de tweede ronde met Jean-Marie Le Pen van het extreemrechtse Front National te praten. Ik accepteer de maand de debat met zijn representant. De volgende ronde in 2007. Twee nieuwe kandidaten, Ségolène Royal en Nicolas Sarkozy. Sarkozy maand Royal tot kalmte als ze uit haar slof schiet. Non, je ne calmerai pas. Als president zult u ook kalm moeten blijven, pest Sarkozy. Die wint de verkiezingen. En wat mogen we vanavond verwachten? Wel, Hollande en Sarkozy hebben wel eens eerder met elkaar gedebatteerd. In 1999, tijdens verkiezingen voor het Europees Parlement. En dat ontaarde toen in dit. We zijn niet gescheiden in drie minuten. Nee, maar ik herhaal het. Nee, nee, ik heb gewoon een president van drie minuten in twee minuten. Als we een lesje gaan zoeken, gaan we haar ontvangen. Naar verwachting gaat het er vanavond een stuk rustiger aan toe. Tientallen miljoenen Fransen blijven evenwel op om te wachten op dat ene moment dat de historische overzichten zal gaan halen. Een reportage van Ron Linker. Ja, blij zijn ze er niet mee in Alkmaar, maar het gaat toch gebeuren. De ondergrondse gasopslag. De Raad van State heeft bezwaren van onder meer de gemeente Bergen... milieudefensie en particulieren van de hand gewezen. Deze buurtbewoner vreest voor aardbevingen door het gastransport... want die bevingen die zijn er al eerder geweest. In totaal uh, zijn er zeker uh, 5000 uh, huizen waar meer of mindere schade aan uh, ontstaan is omdat dat uh, niet altijd meteen onderkend is dat dat van die aardbevingen gekomen is, zijn er heel veel mensen die scheuren in hun uh, muren hebben. En daar uh, ja, nog steeds uh, uh, de gevolgen van uh, ondervinden. Ja, en het uh, gasbedrijf Taka Energy mag uh, dat gas op gaan slaan in het gebied Bergermeer. Dat gebeurt op twee kilometer onder de grond. Directeur van Taka Energy is Jan Willem van Hoogstraten. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, dat moet uh, goed nieuws geweest zijn voor u? Ja, dat is absoluut goed nieuws. Het is een uh, afsluiting van uh, een, uh, een lang traject... Uh, waar we uitgebreid uh, met alle belanghebbenden uh, doorheen gegaan zijn... en nu uiteindelijk ook de Raad van State... naar zoveel overweging uh, een besluit heeft genomen. Want hoe lang heeft u hierop gewacht? De totale uh, vergunningentraject heeft bijna vijf jaar geduurd. En uh, uh, vorig jaar, na uh, discussie in de Tweede Kamer... waar een uh, zeer brede Kamermeerderheid... Uh, uh, Onderschreef dat er van het belang van de gassenvlagbergen meer door moest gaan. Dus eind, eind april de, heeft de minister de vergunningen afgegeven. En nu, een jaar later, zijn ze onherroepelijk geworden. En wanneer kan dan het eerste gas de grond in? Nou, er zit al gas in de grond. Het is een oud gasveld. Gas heeft er al 60 miljoen jaar gezeten. Het is de afgelopen 40 jaar gedeeltelijk leeg geproduceerd. En we zijn het nu langzaam weer op druk aan het brengen. En we hopen in uh, april 2014 volledig operationeel te kunnen zijn. Maar u bedoelt, we zijn het op druk aan het brengen. U, u, u, u pompt er weer wat gas bij, hè? Want... We, we pompen de afgelopen drie jaar al, pompen we al langzaam... onder onze bestaande vergunningen uh, gas in. En, en wat gaat dat uh, Alkmaar en Nederland opleveren? Nou, uh, gasopslag Bergenmeer is een uh, belangrijk onderdeel... van de, Nederlandse, de ambitie van de Nederlandse regering... om uh, gasrotonde van uh, Noordwest-Europa te worden. Gasopslag Bergenmeer is een uh, spin zeg maar, in het web waarbij eh, eigenlijk partijen die, die dat willen daar tijdelijk gas op kunnen slaan... tijdelijk overschot en bij tekorten weer eh, terug kunnen halen. En eh, ja, Het heeft eigenlijk twee belangrijke zaken wat, wat van belang is voor Nederland. Enerzijds is het van belang voor uh, ja, leveringszekerheid, uh, security of supply. Dat we altijd wat voorraad hebben? Zeg dat maar. we altijd uh, voorraad hebben, ook uh, ja, bij uh, onderbrekingen van de toestroom van gas... of uh, als het uh, erg koud wordt. Maar anderzijds heeft het ook belangrijke uh, ja, verbetering van de marktwerking in Nederland wat bedoelt u daarmee? Nou, het is een, uh, deze gasopslag is toegankelijk voor alle marktpartijen. Dus eigenlijk iedereen die uh, gas wil opslaan, die, uh, die kan dat bij ons uh, doen. En doordat dat uh, uh, ja, open en vrij toegankelijk is... verwacht men uiteindelijk dat er, uiteindelijk, uh, dat er uh, betere marktprijzen zullen ontstaan. Dus uiteindelijk wordt het beter voor de consument. En hoe gaat dat eruit zien? Nou, zo'n gasopslag is een, is een oud gasveld. Uh, gas heeft er, zoals ik eerder zei, bijna 60 miljoen jaar uh, gezeten. Ehm... Um, we gaan het nu uh, uh, ja, pompen de gas weer in de ondergrond. En dat gebeurt meestal in, in, in de zomer... wanneer uh, er zeg maar minder vraag naar gas is. En dan kan het in de winter weer terug geproduceerd worden. Ik vergelijk het altijd met een soort parkeergarage voor gas. We zijn een soort Q-park... En iedereen die dat wil, die kan uh, gas bij ons uh, opslaan. Die trekt een kaartje en als die het uh, weer uithaalt, dan uh, mogen ze afrekenen. Ja, nou zijn ze daar in de omgeving uh, al uh, uh, tijden niet echt blij daarmee. Hè, omdat uh, in het verleden dat, dat oppompen van gas tot, tot aardschokken leidde. En ze zijn bang dat nu dat heen en weer pompen van het gas... ook weer tot beweging van de aarde leidt. Ja, nou, dat, dat punt is natuurlijk uh, uitgebreid onderzocht... onderzocht door uh, een, een aantal onafhankelijke instellingen, waaronder andere TNO en, uh, en MIT... Dat uh, het risico op, uh, op, op aardtredingen ook bij een gasopslag uh, wordt uh, als zeer klein geacht... met een zeer beperkte kans op een, uh, op een aardtreding. Uh -huh. De verwachting is dat juist met een gasopslag, als je het veld weer op druk brengt... dat dat weer spanning uit het gesteente wegneemt en dat, dat die kans eigenlijk alleen maar kleiner wordt. Maar u haalt het vervolgens ook weer uit. Hè? Dat het wordt heen en weer gepompt, zei u net zelf. Dat klopt, maar dat wordt wel in, zeg maar, in een kleinere bandbreedte... dan zoals uh, vroeger het veld werd leeggepompt. Dus u verwacht dat wat dat betreft de, de, de mensen in de buurt van Alkmaar... eigenlijk bang zijn voor niets? Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat daar een zorg is. Het is toch iets uh, onbekends. Uh, nou, we hebben uh, uitgebreide uh, communicatie ook met uh, de bewoners gedaan. En uh, ja, eigenlijk de Raad van State heeft nu ook geoordeeld... dat, uh, dat het uh, akko akkoord is om met het project door te gaan. Ja. Stel, er, er komen wel aardschokken hè, en het zorgt voor schade. Kunt u dan uh, die mensen van Alkmaar uh, iets beloven? Nou, we hebben sowieso al met, met drie uh, van de vier omliggende gemeentes... convenant afgesloten, met uh, Alkmaar, Hello en Schermer... En we hopen dat binnenkort met Bergen ook te doen. En in die convenant hebben we ook nu al afgesproken... van hoe we daarmee omgaan. Taka-energie is sowieso verantwoordelijk... bij eventuele schade van een, een aardschok. Ik denk wel belangrijk in schouw te no nemen... is dat in Nederland op vele plekken gas wordt gewonnen. En dat er eigenlijk sinds de middenjaren 80... al een kleine 650 schokken... En schokjes zijn geweest naar aanleiding van aardgaswinning. Ja. Deze hebben nooit tot structurele schade of persoonlijk letsel uh, nee. geleid. Nee, maar ik ben wel eens in Groningen geweest. Ik heb wel gezien wat voor schade het kan leiden. Dat is, niet, dat is inderdaad niet heel erg groot. Maar huizen met, met scheuren in de wanden... dat is natuurlijk voor heel veel mensen niet prettig. Nee, dat is heel vervelend. Maar ja. ik denk dat we wel gerust kunnen stellen... dat, uh, dat mocht zo'n situatie zich voordoen... wat we trouwens uh, als zeer klein achten, dan nemen we eens verantwoordelijkheid... en zullen we ook zorgen dat dat op een snelle en zorgvuldige manier afgehandeld wordt. En gecompenseerd wordt dus. En gecompenseerd, natuurlijk. Fijn. Nou, succes Jan-Willem van Hoogstraat, directeur van Taka Energy... met uw gasveld daar. Hartelijk dank. En daarmee is het uh, vijf voor half zes geworden. Ja, u kent ze wel, de stadswachten. Ze lopen in iedere grote plaats in Nederland. Ze zijn geen agent, maar ze mogen u wel uh, aanspreken als u door een uh, voetgangersgebied fietst. Op dit moment hebben gemeenten hun eigen uniform voor stadswachten. Robin Kooi van de beroepsvereniging BBOA wil een nationaal uniform. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom moet er een nieuw uniform komen? Nou ja, je ziet nu uh, dat er eigenlijk een beetje sprake is van beeldgroei uh, van uniformen bij, uh, bij gemeenten. Uh, elke gemeente die heeft uh, de mogelijkheid om zelf een uniform te ontwerpen, en mis dat niet te veel de politie lijkt. Uh, en daar een eigen uh, ja, interpretatie aan te geven. En dat is niet altijd even, even duidelijk voor de burger uh, die ze dan voor zich hebben. Daarom uh, ja. pleiten wij als vereniging uh, wij voor één uniform. En waarom is dat belangrijk? Nou, als je uh, Boas is een, nog een relatief onbekend begrip voor, uh, voor veel mensen. Het uh, zijn buitengewoon buiten kennen... opsporingsambtenaar, hè, BOBA? Ja, dat klopt. klopt. Nou, als mensen ze al kennen, dan uh, is niet heel duidelijk wat voor bevoegdheden ze nou hebben. Uh, en wij zijn van mening dat als je uh, één uniform, één uitstraling uh, hebt, uh, dat het voor uh, de burger aanzienlijk duidelijker wordt uh, wie ze voor zich hebben en wat hij of zij uh, van jou mag. Dus, dus u wil ze ook daarmee misschien wat meer gezag geven? Nou, gezag is, ik denk... Uh, kijk, uh, voor BOA's... Er uh, hangt natuurlijk ergens een, een wat negatief imago... Uh, aan, aan zeg maar, de stadswachten... Uh, omdat ze voor een deel uit uh, werkgelegenheidsprojecten komen... ideebanen. Mm -hmm. En uh, dat is eigenlijk al jaren een achterhaald beeld. Uh, dit begint langzaam uh, sprake zijn met een professionele beroepsgroep. En uh, dat beeld, uh, dat achterhaalde beeld... Doordat in elke uh, gemeente een BOA er weer anders uit kan zien, ja. blijf je dat beeld eigenlijk behouden. Dus u wil gewoon uh, een, een, heel, een uniform voor heel Nederland, zal ik maar zeggen. Nou, we richten ons nu uh, primair op de BOA's die werkzaam zijn in uh, de openbare ruimte. Uh, dus dat zijn de BOA's die uh, tegen zal komen uh, op straat in de gemeente. En uh, de, zeg maar de BOA's die hun werk verrichten, uh, bijvoorbeeld een sociaal rechercheur. En daarvan is het niet wenselijk dat hij of zij in een uniform gaat lopen, omdat dat gewoon de, de, zeg maar de uitvoering van een functie belemmert. Ja, die moet juist onherkenbaar zijn. Ja. Uh, maar parkeercontroleurs, boswachters? Nou ja, bijvoorbeeld parkeercontroleurs, stadswachten, uh, eigenlijk alle BOA's die zich op straat begeven, uh, dat zijn degenen waarvan wij zeggen, daarvan zou het gunstig zijn als die, uh, als die één uniform hadden. Ja, en hoe moet dat uniform eruit zien? Nou ja, wat wij als vereniging zeggen, is dat het uh, absoluut niet op een politieuniform mag lijken. Uh, wij vinden dat uh, zeg maar het beeld op straat straks moet zijn. Je ziet een agent, uh, een ambulancemedewerker, uh, een brandweerman en een boa. En die boa die moet duidelijk te onderscheiden zijn van de andere drie. Uh, kijk hoe dat verder de, de, de, de, de uitwerking van het uniform zal zijn. Mm -hmm. Dat is ook afhankelijk van uh, wat wij afspreken verder met andere partijen. Maar ik kan me zo voorstellen dat heel veel gemeenten bij zichzelf denken... ja, jezus, ook nog een keer nieuwe uniformen aanschaffen in deze tijden van crisis. Uh, is dat wel een slimme investering op dit moment? Nou ja, goed, voor u, het gaat natuurlijk niet over één dag ijs. Uh, als je kijkt naar uh, de ambitie die er is bij gemeenten, bij het ministerie... Uh, om tot een uniform te komen... dan denk ik dat in praktijk, als die keuze dan straks ook daadwerkelijk gemaakt is... Uh, dat je uh, een soort transitieperiode hebt... Waarin gemeenten uh, de mogelijkheid krijgen om hun eigen uh, oude uniform uit te faseren en op den duur dan een, een eventueel nieuw uniform in te kopen. Nou ja, misschien uh, gaan we het binnenkort wel merken op straat. Robin Kooi van de beroepsvereniging BBOA over de stadswachtuniformen.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 De politie heeft een man opgepakt in verband met het ongeluk op de Betuwe-lijn. Daar botste vanmiddag een goederentrein op een werkwagentje tussen Arnhem en Nijmegen. Er vielen geen gewonden, maar de man die nu vastzit die was verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens werkzaamheden aan de Betuwelijn. Een man uit Hengelo, die bijna twee weken geleden door een agent werd neergeschoten... is vanochtend overleden, heeft het openbaar ministerie bekendgemaakt. Volgens de OM ontstond er een dreigende situatie... en werd de Hengelo er vervolgens door één van de agenten neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De 17-jarige jongen die ervan wordt verdacht dat hij begin dit jaar KPN heeft gehackt... komt morgen vrij. Het openbaar ministerie heeft aan de voorlopige vrijlating wel een voorwaarde verbonden. Hij mag niet internetten zolang zijn zaak loopt. De rechtszaak tegen de jonge hacker begint in de loop van deze zomer. En in een onderzoek naar handel in valse postzegels... is de politie tien panden in Nederland, België en Duitsland binnengevallen. En daar zijn documenten en administratie in beslag genomen. Er is niemand aangehouden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Daarvoor is hier Gerrit Stra. En er zijn grote verschillen in het weer. In het zuidwesten trekken buien over. Lokaal onweert het. In het noorden schijnt de zon. En ook de temperatuur loopt flink uiteen. 11 graden in Zeeland, 24 graden, maar liefst in Twente. En zulke grote verschillen zijn zeldzaam. De buien trekken vanavond en vannacht langzaam naar het noorden. In het zuiden klaart het op en daar kunnen mistbanken ontstaan. De temperatuur daalt naar 8 tot 11 graden. In het Waddengebied staat vannacht een vrij krachtige noordoostenwind, windkracht 5.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 en vrijdag kan er nog een beetje regen vallen. In het weekend is het droog. En na het weekend wordt het weer een graad of 15. ANWB-verkeersinformatie. Er staat 140 kilometer file in totaal. Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Daar heeft het verkeer ook veel last van regenbuien. Lange file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Dat staat voor afrit Berk en Roderijs 8 kilometer. De A15-Europort richting Rotterdam. Tussen afrit Briele en Knopertvaanplein bij elkaar 13 kilometer...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 En daarom komen we bij ruitschade gewoon naar u toe, als dat beter uitkomt. Auto taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl 50 manieren. Heel goedemiddag, we luisteren naar het Radio 1 Journaal. Het is vier minuten over half zes... 50 jaar geleden begonnen ze hun roemruchte loopbaan, de Rolling Stones. De kern van de band bestond uit Brian Jones, Mick Jagger en Keith Richards. Bassist Bill Wyman en drummer Charlie Watts kwamen er later bij. Jeroen Wielaert reisde naar Londen om plekken terug te vinden uit de geschiedenis van de band. En vandaag gaat de reis naar Chelsea, naar een armoedige flat. <stoot> Het is een mooie, lange wandeling over King's Road. Het gaat langs de betere restaurants en winkels van Chelsea. Bocht in de Oude Koninklijke Weg. En dan is er World's End, typische plek in Londen. Er is daar bakstenen modernistische hoogbouw gepleegd. Tegenover een oud huizenblok aan Edith Grove... En daar op nummer 102 zijn in de zomer van 1962 Brian Jones, Keith Richards en Mick Jagger komen wonen. Het is nog steeds heel erg Londens en heel erg Brits en een beetje smoezelig. Het wit van de pilaren en de erkers. Oude flatgebouwen. Jones, Jagger en Richards hadden hier een chaotisch huishouden met niet meer meubilair dan wat matrassen en een enorme troep in de keuken. Ze hadden nauwelijks een penny. Hun leven bestond uit rondhangen, voedseljatten uit supermarkten en oefenen, eindeloos oefenen met de beluistering van platen van mannen als Chuck Berry, Jimmy Reed en Bo Diddley. Come on, take a ze hadden de flat op de eerste verdieping. Voor de huur namen ze een extra jong in huis, ene James Felch. Een meester in trekken, een nanker. Zo kwamen ze aan hun eerste pseudoniem als liedjesschrijvers, Nanker Felch. Als ze geen muziek maakten, waren ze samen aan het klieren. Cynisch, sarcastisch en ruw. Maar ook... Idealistisch waren ze, de onbezoldigde voorvechters van de Chicago Blues. Dat was de bezieling in die gore flat. Eerst maar eens aanbellen bij Flat C. Ja, hallo. Dit is uh, Mr. Weelie uit uh, Holland. Ik ben een Nederlandse reporter. Ik doe onderzoek in de Rolling Stones. Kan ik in? Ik stoor een donkere bewoonster. Tussen de 30 en 40, schat ik. Ze weet heel goed dat de Stones hier hebben gezeten. Ik known for a long time. Ja. Yeah. Ja. Yeah. But you're in their apartment now. Ja. Yeah. Ik mag niet binnen op hun haar verdieping. Dat is privé. Ze is bezig. Het is haar huis. Zij hebben er gezeten, weet ze, maar nu is het van haar, toch? Er is niets meer te zien van de Stones. Geen vuil, geen vlekken, niks. Het is volledig gerenoveerd voor ze kwam. Het was een oud gebouw. Nothing, nothing. No dirt, no stone, not stains, nothing. It's been renovated for the time I actually moved in. It was just an old building. And they renovated it, I moved in, and now I live here. Vaak komen er mensen aanbellen voor de stones en allemaal willen ze naar binnen. Maar er is niks van de groep te zien voor al die toeristen. People come around to my home, pressing my buzzer... Same the same thing as you do you know the Rolling Stones live here. Yes, I do. Niemand wil een gedenkplaat voor de stones in het huis. Ze willen met rust gelaten worden. Huh? No one in this house wants it. No one wants attention. No. That's it. We live a quiet life. Alright? Oh my Reportage van Jeroen Wielert. De Europese Centrale Bank vergaat morgen in Barcelona. En op de agenda staat natuurlijk de crisis in de eurolanden. De Centrale Bank heeft tot taak de stijging van de prijzen in de eurozone in de gaten te houden. Want die mag niet te veel zijn, want dat is slecht voor de economie. En de Centrale Bank grijpt in, maar die taak. Die grijpt dan in als die prijzen te hoog worden, maar die taak die komt steeds vaker ter discussie te staan. En daarover praat ik met Lex Hoogduin, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Dank u. Op welke manier grijpt de centrale bank tot nu toe in als de inflatie stijgt? De Europese centrale bank kijkt naar de inflatie in het hele eurogebied, dus van alle landen bij elkaar, het gemiddelde. En als die inflatie te hoog dreigt te worden, dan verhogen ze de rente. En als die wat te laag dreigt uit te komen, dan verlagen ze de, de rente om de economie aan te jagen. Ja, en ervoor te zorgen dat inderdaad de prijzen redelijk stabiel blijven. Want dat is toch de primaire taak van de Europese Centrale Bank. Nu zegt u, hè, ze kijken vooral naar de gemiddelde inflatie in de eurozone. Dan nou hebben we natuurlijk wel te maken met een, ja, verschillende landen in Europa. Tegenwoordig zeker met een andere economische situatie. Duitsland gaat het goed mee met de economie, groeit zelfs. In het zuiden van Europa gaat het stukken minder. Is dat gemiddelde is dat nog wel een goed, goed, goed middel om aan te grijpen? Nou ja, daar zit het, daar zit het probleem. Uh, we hebben natuurlijk de, de, de schuldencrisis nu. Tot nu toe is er heel veel aandacht geweest... voor de rol van de Europese Centrale Bank... bij het helpen oplossen van die schuldencrisis. Moet de ECB heel veel geld in de economie injecteren? Moet de ECB uh, obligaties opkopen van die landen? Maar er is veel minder uh, aandacht geweest... voor het feit dat die schuldencrisis... ook effect heeft op de ECB zelf. Eigenlijk het leven voor de ECB... heel moeilijk maakt. Precies om de reden die u aangaf. Door die crisis zijn er grote verschillen tussen landen ontstaan. En je kunt eigenlijk maar één goed beleid met elkaar uh, voeren... als die landen voldoende dicht op elkaar uh, zitten. En is dat nu het geval? En dat is nu niet het geval. En de oplossing van de schuldencrisis moet eruit bestaan... dat die landen weer dichter op elkaar komen. Maar dat gaat jaren duren. En in de tussentijd zit de ECB dus met de situatie... dat hij eigenlijk niet goed... Een beleid kan voeren. Wat kunt u een voorbeeld geven? Waar, heb, hoe merkt Duitsland uh, dat het uh, misschien voor Duitsland... dit huidige beleid niet goed genoeg is? Ja, wat, het is niet urgent, maar het is wel een probleem... dat we aandacht aan moeten gaan besteden... omdat het urgent kan gaan uh, worden. Voor Duitsland kan dit gaan betekenen dat op enig moment... Uh, de ECB, als ze gewoon de rente blijft vaststellen... op dat gemiddelde van de inflatie, zoals ik in het begin zei... Mm -hmm. dat op enig moment de rente voor Duitsland echt te laag... Gaat, uh, gaat worden. En dan gaat in Duitsland gaan de prijzen stijgen. Dan heb je ook het risico dat in Duitsland zeebellen gaan ontstaan. Financiële instabiliteit. Heel uh, slecht dus voor Duitsland. En in het kielzorg van Duitsland is dat risico ook voor Nederland. Ja, dat, dat kunnen wij dan ook gaan merken. Natuurlijk. Dat gaan wij dan ook merken. Dus wat zou er dan moeten gebeuren voor, voor Duitsland uh, en niet voor de rest... Wat uh, de ECB zou moeten doen, is uh, een kleine uh, wijziging... in de manier waarop ze het beleid voert. Dat is tamelijk technisch. Doel van die wijziging zou zijn om te voorkomen wat we net, uh, net zagen... dat in uh -huh. Duitsland en Nederland uh, ja, te hoge inflatie krijgen... te sterke prijsstijgingen en financiële instabiliteit. Die technische maatregel uh, zou eruit bestaan... dat de ECB niet koerst op de gemiddelde inflatie... Maar de gemeten gemiddelde inflatie gaat corrigeren voor het feit dat sommige landen, bijvoorbeeld Italië en Spanje, tijdelijk een hele lage inflatie moeten, moeten hebben. En de ECB dat even tussen haakjes als het ware zet. Die landen moeten zo'n lage inflatie hebben omdat ze weer naar het Duitse en het Nederlandse gemiddelde ja, hun economie moet aangejaagd worden, zeg maar. Uh, maar wat bedoelt u dan uh, te zeggen? Moeten, zij dan, moeten er dan aparte regels komen of andere aparte maatregelen... voor de zuidelijke landen met problemen en, en, en de noordelijke landen... waar het wat beter mee gaat? Nee, die, die landen moeten gewoon uh, in het kader van het, het hele herstelbeleid... zowel hun begroting op orde brengen als hun concurrentiepositie uh, verbeteren. Groeivermogen, dat moeten ze zelf doen. De ECB kan op zichzelf met zijn rentebeleid en moet met zijn rentebeleid... ook geen onderscheid maken tussen verschillende landen die moet één rente voor het hele gebied ja. zetten. Maar deze technische correctie komt erop neer... dat de ECB die rente wat hoger zal zetten dan anders het geval zou zijn geweest... om te voorkomen dat Duitsland en Nederland in de problemen komen. En daar hebben die andere landen geen last van? Die andere landen worden dus met een wat hogere rente uh, geconfronteerd. Kun je zeggen, nou dat is vervelend... want dat uh, remt hun economische groei wat, uh, wat af. Ik verwacht dat het effect daarvan redelijk beperkt zal zijn. Vinden we met z'n allen dat effect wat uh, te hoog... dan zou je dat moeten compenseren... door bijvoorbeeld die landen wat meer tijd te geven... om hun begroting op orde ja. uh, te brengen. En, en, en zijn er mensen bij de ECB die dit ook een goed plan vinden? Ik weet niet of de, dit überhaupt op dit moment bij de ECB wordt besproken. Tot nu toe is de aandacht heel erg geweest op uh, de, de rol van de ECB bij het bestrijden van de crisis. En nog niet zozeer op wat het voor de ECB zelf uh, betekent. Omdat tot nu toe de lage rente die de ECB op dit moment hanteert van 1% eigenlijk voor iedereen... Wel acceptabel was, inclusief voor Duitsland en ook voor landen als Nederland. Dus het is, zoals ik ook al zei, het is nog niet een urgent probleem. Dus uh, we hebben in ieder geval nog niet vernomen dat ze het erover hebben gehad. Nee, maar we moeten dus wel mee, mee rekening gaan houden dat dit gaat gebeuren. Ik denk dat het heel verstandig is om uh, hier niet te lang mee te wachten. Want uh, we weten dat uh, zeebellen die ontstaan niet onmiddellijk. Maar als je te lang een te lage rente hebt, ja, dan kun je er uh, wel op wachten. En dat is natuurlijk precies wat ook in de crisis... in landen als Spanje en Ierland uh, is gebeurd. Nou, goed, we hopen dat uh, de beleidsmakers hier dan in elk geval... Uh, hun voordeel mee doen dat we dit nu al signaleren. Ik hoop het. Uh, ik denk dat het goed is om het tijdig op de agenda in ieder geval uh, te zetten. Zodat er ook wat tijd is om daar met elkaar over te spreken. Lex Hoogduin, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Straks 11 mensen zijn gedood bij ongeregeldheden in Cairo. Europarlementariër Marietje Schaken is in die Egyptische hoofdstad. En we hebben verkeersinformatie bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. De meeste files staan vanmiddag in de regio Rotterdam. Daar is het verkeer last van uh, veel regen. Op de A15 Europort Rotterdam staat voor knooppunt Vaanplein 9 kilometer file. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor de debrechtseplein 10. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor de Heindertunnel 4 kilometer. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Daar zijn weer vijf auto's tegenaan gereden. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is 14 minuten voor zes. Amsterdam maakt zich op voor het kampioensfeest van Ajax. Maar welke ploeg wordt er tweede? De spanning in de Eredivisie richt zich vooral op die tweede plek. Een bijdrage van Walter Tempelman over de strijd om achter de landskampioen te komen. Ajax kan vanavond de officieuze titel in een officiële titel omzetten. Dat weten we, de strijd om plek 2 is nog razendspannend. Vijf teams azen op de plek die recht geeft op de voorronde Champions League. We werken het lijstje even af. De grootste kans hebben op de tweede plek is Feyenoord. Bakal haalt uit, Bakal schiet, paal, doelpunt! Doelpunt voor Feyenoord! Die ploeg kan vanavond al het felbegeren ticket voor de voorronde van de Champions League binnenhalen. De Rotterdammers zijn weer terug van weg geweest. En dat zorgt voor trots bij trainer Ronald Koeman. Nou, ik denk dat vooral dat, uh, dat we enorm uh, mooie, fantastische wedstrijden gespeeld hebben thuis. Tegen iedereen, eigenlijk tegen de grote clubs. Nou, dat daarin uh, het elftal gegroeid is en, en dat men dat niet voor mogelijk heeft gehouden met dit elftal. Zelfs uh, ook buiten Rotterdam. Uh, wat Verder in het westen vinden ze het uh, leuk om te zien de ontwikkeling. En ik denk dat dat alleen maar goed voor het voetbal is. PSV is de naaste achtervolger van Feyenoord. Die ploeg heeft de beker al binnen... en is dus ook al verzekerd van deelname aan de Europa League... Nou oh ja, dat is geen Champions League. Door dan naar AZ. Het zit van Paulsen. Brengt hem uh, in het doel op de lat zeg. Oh, oh, oh. Hij, uh, ja, hij, hij denkt, uh, zal ik een voorzet geven of zal ik eens iets geks doen? Hij doet iets geks. Hij schiet de bal vanaf de linkerkant op de lat. Lang was AZ de verrassende koploper dit seizoen. Maar een voorsprong verdween naarmate er minder wedstrijden te spelen waren. Het momentum is misschien wel weg. Het heilige vuur is bij trainer Gertjan Verbeek nog altijd wel aanwezig. Ja, maar jullie doen net alsof wij al, uh, al begraven. Zijn. En, uh, we, we hebben nog twee wedstrijden te gaan, we hebben nog steeds alles in eigen hand hè, om onze doelstelling te, te verwezenlijken. Ja, dus ik zal, uh, wij, wij moeten proberen om nu in één keer uh, de knop om te zetten. En uh, ik zeg al, als je uh, begin van het seizoen uh, dit had voorspeld, dat je gewoon op de laatste uh, twee speeldagen nog volop kans hebt om Europees voetbal te halen, en misschien zelfs Champions League voetbal, ja, dan had je daarvoor getekend. Hè. Dus we moeten het ook niet uh, moeilijker maken dan dat het is. En, uh, ik zei al, we hebben lang boven onze stand, uh, nou, geleverd is er maar wel gestaan. Als je kijkt naar de, de prognoses voorafgaand aan het seizoen. En daar mag je best wel op zijn. De ploeg in de meest vreemde positie van de competitie is Heerenveen. Bas Dost goed de mensen in het Herenveen vak die een masker op hebben gedaan. Hij doet het zelf af, want Bas Dost maakt een goal. En dat is dus een vreugdegebaar. Het is Narsing op de rand van het strafstupgebied. Die de bal speelt maar Dost, die nauw rand buitenspel. Ik denk eroverheen staat, maar de vlag blijft omlaag. En dan kan hij hem, ondanks aanwezigheid van een paar Heracles-spelers... in die vrijheid toch gewoon stiften langs de pasveer. Een overwinning op FC Twente zou het Toe kunnen leiden dat er zondag het best verloren kan worden van Feyenoord. Op die manier is Herenveen namelijk zeker van Europees voetbal en vermijdt het de play-offs in de Eredivisie. Dat is op dit moment helemaal niet aan de orde. En ik hoor er nu allemaal verhalen over, maar uh, dat is alleen maar aan de orde als wij uh, dat moeilijke programma uh, dat we winnen bij Twente. En dat is een moeilijke uh, opdracht, maar een hele mooie uitdaging. En dat is absoluut uh, kan het. En dan. FC Twente. Als Twente nog één keer komt via Ver, die heeft de ruimte gevonden bij Ola John... zou het dan toch in de slotseconde maar met de tweede paal. Daar is Duggers, die komt over de redding van Vermeer. De nummer zes van vandaag. Europees voetbal kan opeens heel lastig worden. Luc de Jong. Ja, we hopen dat uh, ja, als het een, dat PSV misschien geen tweede wordt... waardoor uh, die uh, vijfde plek wegvalt. Dus ja. ja, er kan nog van alles gebeuren nu. En uh, ja, wij hopen gewoon dat het Europees voetbal... ja, wij willen gewoon... Uh, bij die bovenste plekken meedoen. En uh, als je dan de zesde bijvoorbeeld eindigt... dat zou, ja toch wel een beetje lustend zijn. Wie is de best of the rest van de eredivisie... en pakt het felbegeren Champions League ticket? Vanavond kan het al duidelijk zijn. Ja, en dan uh, vanaf acht uur in een extra lange langste lijn... verslag van alle belangrijke voetbalwedstrijden van vanavond. Goed, het buitenland. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij een aanval op demonstranten elf mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. En dat gebeurde tijdens een demonstratie van salafisten, extreem conservatieve moslims. Ze protesteerden omdat hun kandidaat niet mee mag doen aan de presidentsverkiezingen. Onbekende belagers vielen de demonstranten aan met stenen, ijzeren staven en brandbommen. Het Egyptische leger heeft troepen richting de wijk gestuurd om de relschoppers uiteen te drijven. Europarlementariër voor D66, Marietje Schaken, is in Cairo. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft u van de onrust gemerkt? Kijk, ik hoorde het gisteravond al. Die uh, demonstraties duurden een paar dagen. En ik sprak een aantal activisten en die zeiden dat het aan de uit de hand had lopen was. Uh, Vanmorgen was het eerste nieuws eigenlijk meteen dat er uh, ongeveer tien doden waren gevallen... Dus dat was heel akelig. En onze afspraken in het parlement, uh, bij de Shura-raad... maar ook bij de Arabische Liga, uh, ja, gingen daar ook allemaal over. Begonnen met, uh, met medeleven en uh, heel veel zorgen over de situatie. Ja, er wordt gesproken over uh, onbekende belagers. Heeft u enig idee wie er achter deze aanval kunnen zitten? Nou, Die term hebben we eigenlijk al vaker gehoord. Uh, en er wordt in elk geval door veel activisten hier... Uh, van allerlei verschillende... Uh, politieke achtergronden aangenomen dat, dat die onrust... Door de militairen zelf uh, in die groep demonstranten is gebracht. Uh, mensen spreken van uh, het gebruik van traangas, maar ook automatische wapens of in elk geval pistolen. En de vraag is natuurlijk hoe nou ja, onbekende reusgroeperen daaraan komen. Dus er wordt eigenlijk hier uh, breed aangenomen dat de militairen zelf die onrust hebben veroorzaakt in een in principe vreedzame demonstratie, zodat ze daarna eigenlijk gelegitimeerd konden ingrijpen. Ja, en wat, uh, wat vindt u daarvan? Ja, het is natuurlijk sowieso vreselijk dat er weer elf mensen uh, dood zijn gegaan. Het is al een paar keer eerder gebeurd bij demonstraties voor de rechten van koptische Egyptenaren en ja. uh, bij, uh, bij voetbalrellen. Dus het is gewoon ja, heel naar als er, als er doden en gewonden vallen, want er zijn ook nog 200 gewonden ongeveer. Uh, en het is ook zorgwekkend hoe die onrust nu invloed zal hebben op het verkiezingsproces wat, er, uh, wat eraan komt. Ja, wat, wat denkt u dat er zal gebeuren? Nou, voorlopig hebben in elk geval uh, een aantal belangrijke presidentskandidaten hun uh, campagne voor een aantal dagen stopgezet. Is er een belangrijk debat tussen twee kandidaten uitgesteld. Dus het is te hopen dat, uh, ja, dat er niet nog meer onrust komt, waardoor ook weer die verkiezingen uh, onder druk komen te staan. Uh, daar zijn mensen nu wel bang voor, maar... Ja, Het is hier eigenlijk sowieso uh, redelijk onvoorspelbaar en ook wel een beetje onrustig in Egypte. Dus uh, het is moeilijk om op de zaken vooruit te lopen. Uh, en ik denk dat heel veel mensen het allerliefst willen dat er rust en, en ja. stabiliteit is. Zodat, zodat uh, verkiezingen goed kunnen gaan, maar ook de economie goed kan gaan en toeristen terugkomen naar Egypte. Nou waren we in Europa in elk geval uh, zeer positief hè, over die Arabische lente in eerste instantie. Uh, het verdwijnen van president Mubarak. Uh, bent u nog steeds zo positief? Ja, we hebben natuurlijk positief gereageerd op de roep om vrijheid en democratie van een aantal activisten die uh, nou ja, met hele uh, mensenrechtengerichte en uh, liberale ideeën de straat op gingen. Uh, maar de gevolgen en de transities na zo'n uh, revolutie zijn altijd moeilijk. Ik ben hier ook met, uh, met collega's uit Roemenië, uh, Portugal, uit het Europees Parlement. Zij hebben zelf uh, omwentelingen meegemaakt uh, vroeger in Roemenië en Portugal. En ja, iedereen die wel eens zo'n transitie heeft meegemaakt... merkt dat het heel moeilijk is, dat het ook lang duurt. En uh, ja, Mensen uh, in Egypte hadden denk ik, verwachtingen van een hele snelle verandering. En dat is niet realistisch. Uh, dus het is heel lastig om die, die periode van, van transitie te overbruggen... op een rustige manier en ervoor te zorgen dat, dat het in goede banen wordt geleid. En dat het civiele bestuur, wat nu door eerlijke verkiezingen aan de macht moet komen... ook echt uh, het verschil gaat maken. Dus uh, wij zijn hier ook om... om ja, ervaringen ja. Uh, uit te wisselen en om te kijken hoe de EU een bijdrage kan leveren aan, uh, aan een betere toekomst voor Egyptenaren. D66 Europarlementariër Marietje Schaken vanuit uh, Cairo, dankjewel. Ja, graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Martijn Nijhuis. Het was een bijzondere werkdag voor een verslaggever van RTV Rijnmond. Die werd naar een slijterij in Dordrecht gestuurd... omdat daar schoten waren gehoord. Toen hij aankwam, werd opnieuw geschoten. Nou, De vrouw die die live aan het interviewen was... leek niet echt onder de indruk. Geschrokken? Ja, toch wel eigenlijk. Vooral omdat hij toch een rustige buurt is. Dat waren er weer drie. Dat waren... Kies jezelfde schoten, vier, vijf... Precies dus dezelfde schoten. Ja, dit, dit is wel een heel raar gevoel, hè? Ja, vind ik vind toch wel uh, dat je denkt van nou... Uh... We staan hier met elkaar te praten, er wordt nu gewoon ja, geschoten heer. op de achtergrond. Ja, en, want... en nou 7-8, hoor eens... Ja, nou nu blijkt werd er geschoten na een overval. Een van de daders glipte na de overval een huis in. Hij kon worden aangehouden nadat hij door een politiekogel was geraakt. De andere overvaller is spoorloos. Het parool heeft het over de verdachte die is opgepakt voor het doodschieten van een juwelier in Den Haag. Dat gebeurde nadat de media waren ingeschakeld. De krant heeft het daarom over een media klopjacht. En bij NRC Handelsblad hebben de meeste fotografen een dagje vrij. In de krant staan alleen maar tekeningen. Zelfs alle advertenties zijn voor één keer getekend. Naar nou, Aanleiding daarvoor is de 10ste geboortedag van Martin Toner. De geestelijk vader van onder andere Olivier B. Bommel en Tom Poes. In de krant gaat het onder meer over de nieuwe vakbeweging. Onder het artikel is Jetta Kleinsma getekend... de bedenker van die nieuwe vakbeweging. En de tekenaar die denkt blijkbaar dat ze op ramkoers is. Op de tekening is ze te zien hoe Kleinsma probeert... om met haar rollator Henk van der Kronk omver te rijden. De voorzitter van FNW-bondgenoten. En ook RTV Rijnmond besteedt aandacht aan Martin Toonder. Zometeen, tussen 6 en 7 wordt op die zender... een hoorspel uitgezonden van het Olie Bommel-verhaal... de grote Barrybal. Een kort voorproefje... Exclusief voor het mediaoverzicht. Heer Bommel had de televisiekijkers slechts enkele ogenblikken toegesproken. toen burgemeester Dikkerdak reeds de telefoon greep. Ja? Wat betekent dat, Bas? Er is een clandestine uitzending aan de gang, weet je dat wel? Daar staan bij die Bommel een kletskoek te verkopen. Ja, de ene was Loes Luca, maar weet jij wie de ander is? Ik heb geen idee. Koos Posten maar. Echt waar? Ja. oh ja, nu het zegt, nu, nu, nu herken ik het. Doet het goed, hè? Ja. Een van de meest besproken onderwerpen op Twitter... is Heracles-doelman Remco Pasveer. Die heeft gisteravond een tand uit zijn hoofd gehaald. Het ding zat er al bijna een maand in... vanaf de bekerfinale tegen PSV. En toen kwam Pasveer in botsing met de PSVR Mertens. Tijdens de wedstrijd zelf zijn op het veld geen tanden gevonden. Het hoofd van Pasveer werd destijds gehecht. En hij vond de tand toen hij gisteren over zijn hoofd krabde en een bult voelde. Foto's van de tand staan inmiddels ook op Twitter. Gaat die tand nog terug, denk je? Dat denk ik niet, want het is echt bij de, wo de wortel afgebroken. Oh. Een collega van hem heeft het online gezet, een andere voetballer van Heracles. Okay. Ja, Voor het Britse Sky News is het belangrijkste nieuws de veroordeling van pingwindieven... Twee jonge Britse toeristen zijn het. Die hadden het dier in een dronken bij meegenomen uit een bassin van SeaWorld in Australië. De rechter heeft besloten dat ze beide duizend dollar boete moeten betalen. Het nieuws is een mooie aanleiding om nog één keer het moment te laten horen... waarop de jongens het dier vonden in hun hotelkamer. Oh, Mr. Penguin. I can't believe how a penguin in my apartment man. You stole a penguin. Ja. Ze hadden duidelijk nog een kater, waren vergeten dat ze die pinguïn hadden gestolen... en besloten die er toen maar vrij te laten in een kanaal. Nou, de pinguïn werd snel gevonden onder een steiger. Het gaat inmiddels weer prima met het dier. De rechter zei trouwens nog aan het eind van zijn vonden dat de jongens enorme mazzel hadden gehad. Niet alleen vanwege de relatief lage straf. Ze hadden in een dronken bij ook per ongeluk... in het haaienbassin kunnen springen. Nou, of ze een haai hadden mee kunnen nemen, dat denk ik niet. Ik denk dat niet. Martijn Nijhuis, dank voor het mediaoverzicht. We gaan naar het nieuws van 6 uur. En daarna zijn we weer bij u terug met het Radio 1 Journaal. Graag tot zo. Nationale herdenking 2012. Vrijdagavond vanaf 10 voor 7. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.